Uur. Gert Vlucht met het NRS-journaal. Defensie neemt disciplinaire stappen tegen Marco Kroon. De drager van de militaire Willemsorde wordt overgeplaatst aan een functie... waar hij zich uitsluitend gaat bezighouden met veteranenzaken. Kroon wordt gestraft voor een geweldsincident vorig jaar... tijdens het carnaval in Den Bosch. Hij stond dronken op straat te plassen, werd daarop aangesproken... en gaf een agent een kopstoot. Defensie zegt dat het gedrag haaks staat op de normen en waarden van de krijgsmacht... Extra zwaar weegt dat het ging om geweld tegen een rechtshandhaver, zegt Defensie. De Franse president Macron is zijn meerderheid kwijt in het parlement. Een aantal leden van zijn partij heeft besloten om op te stappen en een eigen fractie op te richten. Het gaat om bijna twintig parlementsleden die voor een groot deel afkomstig zijn uit de linkervleugel van La République en Marche. Volgens de dissidenten is het de afgelopen drie jaar in Frankrijk te weinig gedaan voor het klimaat en tegen inkomensverschillen. Macron kan nog wel rekenen op steun van enkele kleine partijen, maar zijn machtsbasis in het parlement is wankel geworden. Medewerkers in de verpleeg- en thuiszorg klagen nog steeds over grote tekorten aan beschermingsmiddelen. Twee weken geleden bleek uit een peiling onder zorgpersoneel dat ruim de helft te weinig beschermende spullen had, zoals mondkapjes en handschoenen. Er zou naar de richtlijn worden gekeken, maar volgens de vakbond FNV is er nog steeds niets veranderd. In een nieuwe peiling zegt 60% van de medewerkers in de verpleeg- en thuiszorg bescherming te missen. De Nationale Ombudsman van Zutphen heeft richtlijnen opgesteld voor het gebruik van stroomstootwapens door de politie. Hij onderzocht twee klachten over het gebruik van tasers in GGZ-instellingen... en waarschuwt dat het niet duidelijk is welk effect stroomstoten kunnen hebben op kwetsbare mensen. Van Zutphen adviseert de politie terughoudend te zijn met tasers. Het weer in het zuiden veel zon, in het midden en noorden van het land meer wolkenvelden. Het wordt 17 graden aan zee tot plaatselijk 24 graden landinwaarts. En er waait een zwakke tot matige westenwind. De komende dagen wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, oh jump. So come to the cabaret. Come taste the wine. Come hear the band.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 Come to the camp. Welkom bij het tweede uur van deze gevarieerde uitzending. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben vandaag de samensteller en presentator van dit programma. We begonnen het tweede uur met een klassieke opname van Liza Minnelli... uit, uh, het nummer, uh, uit de film en musical Cabaret, een hele sfeervolle live-opname met nog altijd een ontzettend geestige tekst. Tijd voor uh, ook in het tweede uur wat Spaans. Een taal die toch ook altijd uh, in dit programma voorbij komt. Ik heb klaarstaan de zanger José Luis Perales. Misschien in Nederland niet zo bekend. Wij kennen hem in Julio Iglesias en zo. Maar hij is in Spanje en in Zuid-Amerika razend populair. In Chili, in Viña del Mar is ook een jaarlijks uh, Latin Song Festival van een aantal dagen. En daar is hij ook altijd een gevierde gast. Ik heb klaarstaan het nummer Quisiera decir tu nombre. Oftewel, ik zou je naam willen zeggen. Quisiera decir, quisiera decir. Ik wil je nombre, quisiera decir, Ik wil quisiera decir meer quisiera decir nombre, Ik wil que tengo abierta una Ik wil todo el tiempo y Ik wil Ik wil Ik wil Lograron cerrarme. Quisiera contarte. Que tengo llanto en la risa. Que estoy muriendo deprisa. Entre la tarde en la noche. Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir. Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera contarte que están mis noches vacías Que solo tengo alegría cuando recuerdo tu nombre, quisiera contarte que está mi casa vacía, que está acabando mi vida, que está llegando la noche, quisiera decir. Quisiera decir quisiera decir tu nombre quisiera decir quisiera decir quisiera decir tu nombre quisiera decir quisiera decir quisiera decir tu nombre quisiera contar Que ha sido largo el camino que se ha burlado el destino de mis proyectos de entonces. Quisiera contarte que no hay amor en mi vida, que solo tengo alegría cuando recuerdo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 Ik decir, zeggen, decir, quisiera decir. Ik zeggen, Ik zeggen José Luis Perales. Nou, van Frankrijk maken we een klein sprongetje naar het noorden. En komen dan in. Of uh, van Spanje, inderdaad, een klein sprongetje naar het noorden. En komen dan in Frankrijk aan. Uh, ik heb klaarstaan Serge Reggiani, Franse chansonnier. Met een opname uit een van zijn concerten in Olympia in Parijs. Getiteld Votre fille a 20 ans, oftewel Je dochter van 20 jaar. Votre fille a 20 ans, de le temps passe vite, madame hier encore. Elle était si petite et ses premiers tourments sont vos premiers de madame. Et vos premiers soucis chacun de ces vingt ans pour vous à compter double vous connaissez déjà tout ce qu'elle découvre vous avez oublié des choses qui la troublent madame et vous troublez aussi on la trouvait jolie et voici qu'elle est belle pour un individu Presque aussi jeune qu'elle Un garçon qui ressemble à celui pour lequel, madame Vous aviez embellé Ils se font un jardin D'un coin de mauvaises herbes Nous en la fleur d'orage En un bouquet superbe Il y a bien longtemps Qu'on vous a mis en gerbe, madame Le printemps vous oublie. Chaque nuit qui vous semble, à chaque nuit semblable, pendant que vous rêvez vos rêves raisonnables de plaisir et d'amour, ils se rendent coupables, madame, au creux du même lit. Mais coupables jamais, n'ont-ils tant d'innocence, aussi peu de regrets Et tant d'insouciance qu'ils ne demandent même pas votre indulgence, madame, pour leur tendre délire. Jusqu'au jour, peut-être, à la première larme, à la première peine d'amour et de femme, il ne tiendra qu'à vous de sourire, madame, madame, pour qu'elle vous sourie. Het poëtische Votre via Venton. Je dochter is twintig. Uh, Op Nederlandse repertoire uh, heb ik ook een aantal zangers... waar uh, ik heel graag naar luister. En één daarvan is uh, Paul de Leeuw. Uh, we gaan luisteren naar zijn interpretatie van het bekende nummer van Lionel Richie, Hello. Wanneer ik aan je denk, toen zijn wij alleen. Het kwam tot zoenen, toen je in mijn droom verscheen Maar als ik je dan zie, loop jij voorbij Hallo Draai je om en kijk naar mij Want ik denk dat ik dat zie En ik denk dat ik dat voel Voor mij is er geen af als je voelt wat ik bedoel En ik denk dus dat ik weet Hoe je reageren zou Als ik het durf te zeggen Ik van jou Het zonlicht in je haar. Wanneer we dan flaneren op een boulevard Dan weet ik zeker dat ik bij je hoor Hallo Hoe lang ga ik hiermee door Dat ik denk waar zou je zijn dat ik denk, wat zou je doen? Loop je eenzaam door de regen? Of geeft iemand jou een zoen? Als ik nu maar zeker wist hoe je reageren zou Dan zou ik durven zeggen Ik hou van jou Niemand jou een zoen. Als ik nu waar zeker wist hoe je reageren zou, dan zou ik durven zeggen: Ik hou van jou. een muzikaal heel mooi aangeklede interpretatie... van het nummer van Lionel Richie, Hello, door Paul de Leeuw. We kennen denk ik allemaal wel het nummer van Benny Nijman... Ik weet niet hoe, maar dat was een cover. Een cover van een origineel Spaans nummer... gezongen door Anna Belen. En in het Spaans is het nummer getiteld 'Agapimu'. Dus Benny heeft kennelijk de... Klanken gezocht in de Nederlandse uh, bewerking en niet zozeer de letterlijke vertaling. Agapimou betekent in het Spaans liefdevol. We gaan eens even luisteren. Het Spaanse origineel van Ik weet niet hoe... van Benny Nijman, Agapimou van Anna Belen. Dan heb ik nu twee Rotterdammers voor staan. Daarnet hoorden we uit Rotterdam al de Amazing Stroopwafels... maar nu gaan we luisteren naar Anita Meijer en Lee Towers. En terwijl u luistert ga ik proberen om contact te krijgen... met Ben Zonneveld om dadelijk uit te vinden... aan wie hij vandaag de groeten gaat doen... Maar voordat ik dat ga doen, luisteren we naar... Tonight I Celebrate My Love, Anita Meijer en Lee Towers. Dat waren niet de Meijer Lee Towers. Ik kan Ben nog niet te pakken krijgen, dus dat komt misschien nog later. Uh, af en toe draai ik ook wat Iers. En ik heb nu een nummer staan van de groep die zich noemt Barleycorn, oftewel Gerstekorrel. Het is een hele mooie, zachte Ierse love song, The Rose of Allendale. Oh, the sky was clear, the morn was fair, no breath came over the sea. Een prachtige Ierse ballad, gezongen door de groep Barleycorn. Een uh, oudje heb ik nu klaarstaan, maar wel een hele mooie. John Hyatt, Have a Little Faith in Me. Mm -hmm. heerlijke, relaxte reggae-muziek. We gaan luisteren naar Bob Marley. En Bob Marley met de Whalers zingen Three Little Birds... Eerlijk, Bob Marley. Wat is dat toch een fantastisch relaxte muziek. Je waantje gelijk in de Caribbean. Uh, van de Close Harmony groepen uit Amerika... is de Hylos een van degenen die toch wel aan de top stonden... samen met de Four Freshmen en later met de Singers Unlimited. Ik heb dus wat van de Hylos klaarstaan. Life is just a bowl of cherries. Life is just a bowl of cherries. Don't make it serious. Life's too mysterious. You work, you save, you worry so. But you can't take your dough when you go, go, go. So, ho, ho, keep. Repeating, it's the berries. The strongest oak must fall, must fall. The sweet things in life to you were just lone. So, how can you lose what you've never owned? Life is just a bowl of cherries. So, live. The berries the strongest oak must fall The sweet things in life to you were just loaned So how can you lose what you never owned What? Het laatste Spaanse nummer van deze ochtend uh, wordt gezongen... door de Spaanse zanger Bustamante. En dat is de artiestenaam voor David Bustamante Hoyos. Uh, hij is op dit moment 38 en komt uit Cantabrië. Hij is waanzinnig populair in Spanje en in Zuid-Amerika. Uh, wij draaien niet zo gek veel Spaans hier uh, in Nederland. Uh, ik vind het een prachtige zanger... En van zijn cd tegenstroom, oftewel a contra corriente, draai ik het nummer universo de todo, oftewel het universum van ons allemaal. amor que seas terreno has dado nuestras vidas anulando cada herida tu ser fue más grande al más pequeño cada día por las noches siento tu me rrodillo ante tu ser y contemplo la inocente sta da tanto amore en estos Universo de Toro. Dan staat hier even heel wat anders klaar. Wel toch ook een van mijn favoriete groepen Symphonic Rock, Queen, met Friends Will Be Friends. En dat geldt zeker ook, denk ik, voor onze luisteraars naar ZFM, Vrienden van ZFM, Friends Will Be Friends.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 En terwijl we luisteren naar Nina Simone... met de Work Song gecomponeerd door jazz-cornetist Ned Adderley... loopt het alweer tegen twaalfen. En dat betekent dat we richting het einde van deze twee-uurs-uitzending van dinsdag lopen. Ik hoop morgen... maar hoop ik plan morgen, mag ik zeggen om uh, nog één keer uw gastheer te zijn deze week. Dus ik hoop op u morgen allemaal weer luisterend bij ZFM aan te treffen. En zoals te doen gebruikelijk... besluiten we de uitzending met het nummer van Robert Long... meer dan ooit.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 je weet zijn mensen ook...